Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie mensen die gisteren gewond raakten in een pretpark het Sprookjesbos... liggen nog in het ziekenhuis. Het gaat om twee volwassenen en één kind. Ze zaten in een bakje van een attractie dat vijf of zes meter naar beneden viel. De drie maken het naar omstandigheden goed... zegt een woordvoerder van het pretpark in Valkenburg in Limburg. De attractie blijft voorlopig dicht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren... Er zijn vorig jaar bijna 1500 valse paspoorten, ID-kaarten en andere reispapieren in beslag genomen. Dat is ongeveer evenveel als voor corona. Het zijn vaak asielzoekers die via mensensmokkelaar aan zo'n nep paspoort zijn gekomen, zegt de Marche Ja, Ja, veelal wel. Maar je ziet ook criminelen die gebruik maken van valse documenten... om natuurlijk een andere identiteit aan te nemen. Je ziet mensen bijvoorbeeld ook uh, een lookalike uh, uh, paspoort pakken. Dus dat ze een, paspoort, een goed paspoort van iemand pakken waar ze op lijken om op die manier de grens te passeren. Op Schiphol werden meer dan duizend nepdocumenten onderschept. Een jongen van 18 is gisteravond in Helmond beroofd door mannen met bifakmutsen op. De jongen dacht dat hij een date had met een meisje, maar die kwam niet opdagen. In plaats daarvan kwamen de mannen tevoorschijn. Ze vielen hem aan en gingen er met zijn spullen vandoor. De politie bekijkt camerabeelden en is op zoek naar getuigen. En gisteren was deze boze bewoonster uit Amsterdam in het nieuws. Het leukste detail is natuurlijk de laadpaal zelf, het oplaadpunt... waar inmiddels uh, overal spinnenwebben omheen gegroeid zijn. Ik vind dit echt een bizarre vertoning. Ja, ze stort zich mateloos aan de Tesla... die al acht weken voor haar huis aan een laadpaal hangt. De eigenaar is voor langere tijd op vakantie. De gemeente kan er niks aan doen... omdat er in de stad geen tijdslimiet is voor parkeren aan een laadpaal. Deze eigenaar van een andere elektrische auto... zegt nu dat het juist wel een goed idee is om de auto zo lang aan de stekker te laten. Als elektrische rijder ben je eigenlijk wel verplicht om hem aan de laadpaal te houden, want als je voor langere tijd weggaat, dan uh, heb je dus als gevolg dat je accu leegloopt en dat is schadelijk en uh, dat is ja, heel duur bij een elektrische auto. Het weer in het noorden is het bevolkt en kan er een buitje vallen. Op andere plaatsen schijnt het zonnetje. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer kans op buien en iets koeler.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 Don't push it, don't force it, let it happen Begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoort Leon Heywood en Don't Push It, Don't Force It. Welkom terug inderdaad. Zandvoort op zaterdag. Momenteel een graadje of veertien hier in Zandvoort. En ja, een heel licht zonnetje. Dus maar ja best lekker weer om, om er even op uit te gaan. Maar dat kunnen wij niet, Albers-Jan. Want wij zitten gewoon in de studio tot aan vijf uur. Zeker weten. En we hebben volgens mij een heel druk programma. Nou, laten we, laten we het in alle rust even doornemen. <laughs> uh, Je hebt zes minuten. <laughs> <laughs> ja, want we gaan uh, over een tweetal platen gaan we weer schakelen met, uh, met Jan van der Leden. Want die is aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort AMVJ op Duintjesveld. Uh, we konden in de vorige uitzending met uh, Jan uh, live uh, de eerste panel van de, penalty van de wedstrijd. Met een goede, goede wedstrijdbal. Uh, die voor, was voor Zandvoort. En Zandvoort staat dus op dat moment met 1-0 voor. Over het tweetal platen uh, de actuele stand... zo tegen het eind van de, twee, de eerste helft. Wat hebben we nog meer? Uh, uiteraard deel 2 van het interview... wat onze collega Kort vanmorgen had... met Marco Deen en Ronald van Tichelen... in zaken het parkeerbeleid... wat ondanks uh, uh, wat moties en... Uh, Aanpassingen, aanpassingen tussen aanhalingstekens. De wethouder zal zich er nog één keer over buigen. Over die knelpunten. Maar in ieder geval 1 juli gaat hij in. Of je het leuk vindt of niet. Uh, de brieven zijn, uh, worden, worden al uh, per, per, per wijk verstuurd. Of... Volgens mij moet iedereen hem uh, nou hebben. Oké, okay, nou, want, want ze waren bang voor een, een stroom aan... Uh, Reacties? Nou, die hebben ze ook gehad, hè? Maar ja, zeker. Ja. Nou, had ik uh, ja, een, een kort verhaal daarover. Ik heb uh, alleen een uh, bezoekerspas uh, uh, aangevraagd. Althans, ja. als ze noemen het een pas, hè, maar tegenwoordig uh, gaat het dus uh, allemaal digitaal. Ja. Maar uh, ja, het ging eigenlijk heel makkelijk. Ik log ja. in met mijn DigiD en uh, ja, hij is geaccepteerd en uh, u kunt uh, de, de app downloaden en... Uh, Ga met die banaan, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, ja, nou, ik... geen enkel probleem. Maar wat het probleem is, uh, waar heel veel mensen tegenaan gelopen zijn... en dat hadden ze meteen gecorrigeerd uh, op uh, de website... dat heel veel uh, straatnamen hij uh, niet herkende. Dus oh. dan zei hij van, uh, ja, in deze wijk is helemaal geen betaald parkeren, bijvoorbeeld. Oh. Omdat hij uh, de, de straatnamen niet kende, zeg maar... En dat waren met name hele lange straatnamen. En nou hebben ze al die straatnamen waar dat voor geldt. Hebben ze op de website uh, gemeld. Ja. En daar uh, hebben ze ook een, uh, een knop gemaakt... dat je dan een uh, digitaal aanvraagformulier uh, kan invullen... in plaats van dat je dat met je DigiD doet verder. Hm. Maar stel dat je bent blind uh, en je hebt geen computer. En je bent 90 jaar. Ja, dan uh, heb je pech. Maar dan moet je ook geen auto meer rijden, hoor. Dus. Uh, <laughs> Heel gefallen. Je, je, je probeert er leuk om uit te komen. Maar we zijn overstelpt met, uh, met vragen <laughs> omtrent dat. Ja, dan zeggen ze, ja, dan kan de dan kan het dan wel regelen. Ja, die hebben het al druk genoeg. Ja, of Goed. even langsgaan bij de gemeente of iets. Maar ja, dat doet de gemeente niet. De gemeente heeft uitbesteed aan parkeerservice. Je mm -hmm. kan wel mm -hmm. bij de gemeente gaan klagen, maar dat heeft geen zin. Want dan moet je bij de parkeerservice zijn. Want die voeren het uit. Goed, de, wij gaan er verder niet over, over uitweiden. Nee, we straks, zijn ook helemaal neutraal. Straks, dus, straks deel 2 van het interview van heden morgen. En over twee plaatsen, zoals gezegd, gaan we schakelen met uh, Jan van der Leden met voetbal. Tussenstand momenteel nog 1-0 in het voordeel van SV Zandvoort. Half drie hebben we natuurlijk de evenementenagenda... en uh, hopelijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, dan uh, ja, tegen vier uur krijgen we druk. Want uh, er wordt natuurlijk ook uh, de Dutch Open Golf verspeeld. De enige Nederlander die nog uh, dag drie en vier erbij is, is uh, Jan uh, uh, Sluiten. Uh, die doet nog mee, maar niet voor de, uh, voorlopig niet meer voor de hoofdprijzen, terwijl hij na een, dag één uh, de leider was in het algemeen klassement. Uh, de tweede wedstrijd in de playoffs van het hockey over een finale uh, wedstrijd tussen Pinoquet en, uh, en Bloemendaal. Vandaag om uh, vier uur de tweede wedstrijd. Het gaat om de best of three. Wint Bloemendaal vandaag, dan zijn ze Nederlands kampioen. Winnen ze niet, dan hebben ze morgen nog een derde wedstrijd. Uh, wat hebben we natuurlijk ook? Ja, Pit Report. Ja, dat wordt natuurlijk... Uh, gaan we voor u live volgen. De kwalificatie van de Formule 1 in Monaco. En uh, de laatste stand van de vrije training was... Uh, van vrije training nummer 3. Perez 1, 2 Leclerc, 3 Carlos Sainz en 4 Verstappen. Goed, ik zou zeggen... Uh, we gaan gauw naar de muziek... En dan daarna gauw naar het voetballen. Zo is het. En het wordt uh, één plaatje. En die is van Milo.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 Van onze uh, zuiderbuur uh, Milo, hoor je. En uh, How uh, Love Works, uh, zijn nieuwe single. En uh, ja, lekker om die set uh, te draaien op de zaterdagmiddag. Zodanig gaan we naar uh, Jan op uh, Duintjesveld. Maar eerst deze Queen, another one, bites the dust. Dat was de single van Queen en de one bijtste We gaan voor het slot van de eerste helft weer snel schakelen naar Duitsersveld. Jan, hoe is het daar na die 1-0 die we net lekker mee konden nemen? Nou, dat was een strafschop van But. Maar nadien kreeg But het eigenlijk een beetje op zijn heupen. Uh, drie, vier goede aanvallen. Hij scoort 2-0, hij scoort 3-0... He, ja, en, uh, echt. En op dit moment is het 4 door een uh, mooie tegel van Van Wauw. Dus uh, het is een heerlijke stand. Geweldig, ja. Zo, ja. zo zien we ze heel graag, uh, de wedstrijden, Jan. Ja. En, en ik weet wel waar het door komt, hoor. Een hele goede wedstrijdbal, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Het is een bal van ZFM, hè? Dus ja, precies. <laughs> dat bedoel ik. Ja, dan kan het ook niet misgaan, hè. Ik, ik stuurde toch vanmorgen dat bericht naar je... van het moet gewoon ja. uh, goed gaan ah, uh, vandaag met die bal... Nou ja, ja. 4-0 op dit moment, mooie stand. Ja, en uh, ja, uh, hoe reageert uh, de tegenstander AMVJ? Zijn ze een beetje teruggetrokken of uh, blijven ze er wel hoop in hebben? Nou, ik moet heerlijk bekennen dat AMVJ hier met uh, uh, 13 man naartoe gekomen. En op dit moment spelen ze met 10 man. Dat uh, schat ik eigenlijk te zeggen hoor. Net. Maar... Oh, oké. Okay. Dus... Of het helemaal eerlijk is. Nou, natuurlijk is het eerlijk. Maar ze, ze hebben gewoon te weinig spelers op dit moment. Ja, ja. Het dat lijkt dat ze het een beetje opgegeven hebben. Dat, is, uh, dat nou, is duidelijk. Het seizoen is voor de ook over. Ze zijn, ze zijn veilig. Het is een keer uh, dat het moet gebeuren. Deze wedstrijd. Ja, maar uh, de AMVJ heeft toch wel betere tijden gehad, uh, Jan? Ah, Absoluut. We hebben een prachtige wedstrijd altijd tegen de gasten gespeeld. ja. Oh, dus, dat is echt waar, heel goed voetbal en uh, een sterke ploeg, fysiek sterk, maar wel fair. En het is jammer dat het nu uh, eigenlijk, de spanning is er een beetje af, ja. maar uh, wel lekker natuurlijk. Ja, zeker lekker. Als je uiteindelijk uh, vastgelegd wordt uh, straks, uh, de eindstand, dan, uh, ja, en... ja, dan hebben we toch zoiets van, uh, nou, was een mooie wedstrijd, toch? ja. ja. <laughs> ja. Nog een paar erbij, dat we daar zeven, acht, zo mooi Ja, zeker. Nou, jij blijft het volgen voor ons, de wedstrijd, zometeen de tweede helft. Ik wens je een hele goede rust, Jan, en tot zometeen. Jongens gaan je rusten, en ik heb ondertussen al een dutje gepakt. Kijk, heel goed. Helemaal goed. Wij zeggen proost, Jan, en tot straks. Tot straks. Oké, dat was Jan van der Leden. Ja, mooie stand, hè? 4-0 S.V. Zaltvoort tegen AMV. Dat is weer jammer dat je dan weer een gehandicapte AMVJ hebt. En uh, ja, dat ze op dit moment ook met tien uh, spelers uh, in het veld uh, daardoor staan. Gewoon te weinig mensen die ze mee hebben kunnen nemen naar uh, Zandvoort om uh, de wedstrijd te spelen. We beginnen met dertien en dan vallen er een paar af. En voor je het weet heb je de tien en dan moet je tegen de elf opnemen van SV Zandvoort. En die zijn vandaag in bloed voor hem uh, albert Jan, Want uh, het staat daar op dit moment uh, in de rust uh, 4-0 op uh, Duitsersveld. Het vorige uur hadden we het eerste deel van het interview over het parkeerbeleid. Klopt, dat was onze, tijdens Goedeborgen Zandvoort, een kort draaier, de presentator daarvan... was in gesprek met Marco Deen en Ronald van Tichelen in zaken dat parkeerbeleid. Want afgelopen dinsdag werd daar nog twee moties of een motie voor ingediend, maar die is later weer vervallen. Over het hoe en wat, nu het deel ja, de... 2. Oh, wacht even, wacht even. Wacht even. Wacht even, even. Ik, was, ik was nog niet zo ver. Dat geeft niet. Uh, even kijken. Nou, we gaan gewoon luisteren naar het uh, tweede gedeelte, inderdaad. Uh, van het uh, interview dat uh, dus vanmorgen was. Uh, bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, daar komt deel 2 aan. Dat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 We vragen om een fysiek loket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 Maar dat mag niet meer. Nou ja. Ben en dat wordt nog heel leuk, want er staat niemand niet in de parkeerverordening. Nee. En het kan voor jullie bijvoorbeeld een uh, drukmiddel zijn. van. Nou, uh, eerst het beleid aanpassen. en daarna de parkeerverordening. Ja. En niet andersom. Ja, nou ja, goed gehoord. Het is een van de vele zaken die. Uh, wat wij ook zeggen, niet goed geregeld is. in, uh, in dit nieuwe beleid. Dus. Uh, ja, dat uh, vraagt allemaal om aanpassing. En dat moet snel gebeuren. Ja, en zo is het uh, inderdaad. Uh... Er moet toch het een en ander veranderen. En vooral ook dat, ja, dat korte parkeren. Ik studie ook dat bericht trouwens van die uitspraak van de week. Ja, hè? klopt. Hoog uit, uit Amsterdam. Dus nee, ja, zo zit het. Dus dat kan je ook niet, niet invoeren in die bepaalde gebieden. En dan krijg je toch wel meer problemen... dat ja, daar allerlei mensen gaan parkeren... en de hele dag hun auto daar laten staan. En dan is er ook geen plek meer voor de inwoners. Dus... Dat lijkt me geen goede zaak, uh, Albert-Jan. Ik ben erg benieuwd hoe dat vanaf 1 juli gaat. Dat kunnen ze nooit regelen. Ik bedoel, ze, ze opteren nu voor een fysiek loket. Lijkt me heel verstandig, want die mensen van parkeerservice... als je die aan de telefoon krijgt, die hebben één cursus gehad... van invoeren en uh, niet vragen hoe het anders moet... of uh, hoe, andere, hoe mensen anders in, ingelogd kunnen worden... of zich uh, aan kunnen melden. Ze maken, uh, als kalf verdronken is, dempt men de put. De beslissing is genomen... De gele sterren staan er al voor de parkeerautomaten. Dus het wordt ingevoerd. En dan zien we daarna wel wat de problemen zijn geweest. Ja, en die parkeerautomaten zijn ook betaald. Dus het geld moet zo snel mogelijk. Uh, <laughs> weer terug. Weer uit die automaten komen. Ik snap hem. Uh, dus uh, we wachten het af. En uh, we zeggen altijd de wijze woorden van Albert-Jan. Wordt vervolgd. Zo is het. Nou, ja, zo dadelijk de evenementen. Maar eerst gaan we deze nog even draaien. Kunnen we even bijkomen van het verhaal over het uh, parkeerbeleid uh, hier in uh, Zandvoort? Het is De weekend yeah. Tell me what you really like. baby I can take my time. We don't ever have to fight. Just take a step faster. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies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 Touch and Dit van alweer een aantal jaren geleden, de weekend met uh, dagbank. En I feel it uh, coming, weer uh, lekker om uh, voor jullie te draaien op de zaterdagmiddag. Dat allemaal bij het geluid van Zandvoort zijn we al uh, ruim 31 jaar met uh, radio en televisie 24 uur per dag. En op de zaterdag en de zondagmiddag, ja, als je trouwe luisteraar bent, dan weet je dat we zo rond half vier de evenementagenda doen. Ja, maar de actualiteit uh, moet er ook zijn. Dus vandaar dat we iets later zijn met de uh, evenementenagenda. Natuurlijk vandaag nog een groot evenement. De Historic Zandvoort Trophy op het circuit Zandvoort. Ik zie al een heleboel uh, oldtimers en uh, uh, prachtige merken... Uh, door, uh, uit vervlogen tijden door het uh, dorp rijden. Ook dat is natuurlijk een prachtig gezicht. En natuurlijk uh, uh, de Spartan Race... Uh, verder is er natuurlijk uh, ook een cultuuragenda in Zandvoort. En daar zijn uh, alle culturele activiteiten en evenementen uh, in opgenomen. En regelmatig komen er nieuwe activiteiten bij. Bijvoorbeeld vanaf Classic Concert tot boeklezingen en tentoonstellingen. Dus neem regelmatig een kijkje op de website cultuuragenda Zandvoort. Want er is altijd wel iets cultureels te beleven in Zandvoort. En ook op uh, ZFM TV kanaal 40 uh, is... Uh, de cultuuragenda, de actuele cultuuragenda te bekijken. Hij komt, ieder uur komt hij voorbij met nieuwe en eh, wetenswaardigheden. Natuurlijk hebben we op de vrijdag en de zaterdag en de zondag nog het pup up Museum. Een mooie, en dat is in het raadhuis in Zandvoort. Een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix. mix van een verzameling geluidstragers, Oud-Zandvoort en historie raadhuis in de oudbouw. En dat is allemaal beneden in het voormalige gemeentehuis van het Zandvoort Stadhuis, zoals ik zei. De organisatie ligt ook in handen van het Zandvoortsmuseum en wat ook in het Zandvoortsmuseum eh, plaatsvindt zijn de beelden in Zandvoort hedendaags figuratief. Een tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum met sculpturale kunst van hoog niveau van 21 januari is dat begonnen en het duurt nog tot 26 juni. Zoals gezegd, vandaag ook dus die Spartan Race en morgen ook het uh, evenement. Grootse evenementen hier in Zandvoort. Straten afgezet, terrassen vol en uh, ja en maar door de modder kruipen voor de deelnemers. Want de Spartan Race is een onvergetelijk evenement voor liefhebbers van Obstacle Runs. In 2021 kun je het evenement terug naar Zandvoort. En dit jaar zijn uh, ze dus weer terug naar alle corona-activiteiten. Uh, uh, dan gaan we even naar 10 juni. Van 10 juni van 12 tot 6 uur s'avonds is hij ook weer terug. De Ibiza-markt. Een markt geïnspireerd voor op de hippe markt van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies... originele hippie en bohemien producten aanbieden. Dan hebben we om 10 juni van 5 tot half 10... de Theo Hilbers vismaaltijd. En dan ook weer terug na twee jaar afwezigheid... Uh, en dan is het weer de tweede vrijdag in juni, dat is ook traditioneel, op de Zandvoortse, terug op de Zandvoortse evenementenkalender. De elfde e editie zal op vrijdag 10 juni wederom in samenwerking met, met Kroonvis, het Wapen van Zandvoort, de Wapenzangers, onder leiding van Edwin, uh, onder leiding van Edwin Hilbers, als van ouds plaatsvinden op het Gasthuisplein. Voor kaarten, want uh, ze gaan als broodjes, uh, ik zou het beter zeggen, als vissen de deur uit. 10 juni is het zover. De, Theo, de traditionele Theo Helbers Vismaaltijd is ook weer terug. En tot slot gaan we naar 11, naar 11 en 12 juni, want dan wordt er in het weekend gefietst in Zandvoort onder de titel Cycling Zandvoort. Eens per jaar worden alle pitboxen ingericht voor fietsers. Dit is de Tarzanbocht ingericht als camping en wordt er op het circuit gekoerst in plaats van gescheurd. Tijdens het cycling Zandvoort weekend kan je meedoen aan de 24 uursrace de 6 uur race of de 3 uur race. Dat allemaal, groots fietsevenement fiets op zaterdag 11 juni in Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En de evenementen zijn er ook na te lezen op onze CFM app. Van deze single single. een uh, To Be beetje een uh, ken je waarschijnlijk wel van beetje uh, The beetje En dit was was uh, uh, ook nog een een uh, groot hit met uh, de damesbind Am Amazulu. beetje ze. Wat een rare een uh, We naam. weer naar weer uh, naar tweede helft, tweede Ja, Jan. Ja, goedemiddag nogmaals. Ja. Hoe is is iedereen weer goed de kleedkamer uitgekomen? is ons wel... Uh... ANV is gewoon met 10 uh, mannen sleepcamera te Die hebben ook geen missies meer. En die lijken het ook een klein beetje opgegeven te hebben. Dat uh, hmm, trek je das... eigenlijk massaal erin, is eigenlijk maar staal terug. Het is gewoon één richting keer niet. Dat is jammer. Ja, de spanning is wel. Ik uh, zag wel net op live dat John Holland met 1-08 schien. En dat houdt in als zij uh, gelijk spelen of verliezen. ...dat wij weer met deze overwinning over de holland heen gaan... ...en dan weer die in back hebben. Kijk, kijk, kijk. Dat zijn dat wel goede was. berichten. Ja. Maar, maar de, de, de competitie is bijna afgelopen. Hoeveel wedstrijden moeten jullie nog? Volgende week moeten we uit. Tegen ja. OSC. Ja, is dat de laatste? Dat is de allerlaatste. Oh jee, dit dus dus is... De... Als wij deze winnen... Uh, volgende week doen en de laat vandaag de volgende week een puntje liggen. We gaan uitvieren. Ja, ja, ja. Dat zou een reden zijn voor een feestje. Ja, wat heet het? <laughs> ja, ja. ja, ja. Jeetje, nou, dat wordt, uh, het wordt het nog een... even spannend. Ja, het wordt uh, reuze, reuze spannend. Ja. We willen ook proberen volgende week met uh, de bus naar Osp te gaan. Ja. Ja, en dan. Want dan, uh, het tweede speelt ook daar. En die kunnen uh, bij winst kunnen zijn kampioen worden gevolgd. Dus dat is wel heel leuk. Oké, okay, ja, mochten er, mochten er mensen, want, uh, hoe groot is uh, die bus uh, die, uh, die je meestal zou willen want... nemen, Jan? Kunnen er genoeg uh, mensen mee? Of mee als er mensen luisteren? Als je mee wil, mag je mee, hoor. Maar... Nee, je hij moet werken. Aanzetten. Hij moet werken. Kun je geen live-inzending live davend aan doen? Huh? Nou ja, <laughs> en misschien, misschien is dat een optie, maar ik denk het niet hoor, nee, wij, ja. uh, wij moeten gewoon in de studio, maar ik denk misschien is er een luisteraar die graag uh, mee wil, dus. Ja, maar ik ben, ik ben er sowieso niet voor. Oké, okay, oké, okay. jij bent er niet. Ik ben, ik ben volgende week, uh, we gaan uh, maandag, uh, met de avond gaan uh, volgen uh, Oké, okay, dus, uh, maar uh, nou, daar hebben we het buiten de uitzending wel even om, want uh, we <laughs> hebben natuurlijk wel een, een razende reporter daar ter plekke nodig, hè, dat begrijp Ja, maar ik denk dat je 5-5 gaat doos, dat kan je zo, even kan je altijd Ik zal het je limber doorgeven. Oké, 4-0, nou, nog, nog een dikke, uh, uh, iets meer dan... Uh, uh, uh, we zitten nu in de 58e minuut, dus... Ja. Uh, Nee, oké. Okay. We, we, we komen straks uh, tegen het einde van de tweede helft bij je terug. En dan hoop ik dat er, uh, ja, we richting uh, de tien zijn gegaan. Want het zou, het zou mooi zijn voor het doelstel. Door. Ja, het tempo is al iets, iets uh, ingezakt hoor. Dus uh, ik verwacht eigenlijk niet dat het allemaal te hoog gaat worden. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. We zullen zien. het zien. We horen het straks uh, van je. Jan, dankjewel. En uh, geniet Zelf. toch van de wedstrijd, ondanks alles. Ja, <laughs> Oké, okay, hoi.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 Just me, myself and I Yes, I guess I got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 Dat was uh, Me, Myself en Hij, uh, de single van uh, Five Seconds of Summer. Mijn telefoon doet een beetje gek, uh, Albert-Jan. Ik krijg uh, allemaal berichten van uh, zo dadelijk begint dit en begint dat. En begint zus en begint zo. Ja. En dan uh, met name natuurlijk ook uh, de Formule 1. Want uh, straks uh, na vier uur gaan we kwalificeren in uh, Monaco. Klopt, maar uh, wat zojuist uh, begonnen is... Uh, nou, Laten we eens even naar de Giro gaan kijken. Dat is nog 45,2 kilometer te gaan. En de achtervolgers zitten op 1 minuut 30 ongeveer. En dan op een, klein, een dikke 5 minuten, bijna 6 minuten achterstand het peloton. Het gaat weer berg hierop. En er zitten de Nederlanders voorin, Maar niet, niet, niet uh, als, als ik het goed heb bij de, bij de chasing group, uh, zitten er uh, twee Nederlanders... En, uh, in de vervolggroep. Maar goed, ze zijn er nog lang niet. Nog in ieder geval 45 kilometer te gaan... met de achtervolgers op 1 minuut 30. Kijk ik op mijn uh, mobiel... dan zie ik dat uh, de tweede wedstrijd uh, is begonnen. En dan heb ik het natuurlijk over de finale... Uh, van de hockey playoffs uh, in de hoofdklasse Heren. Den Bosch is bij de dames al Nederlands kampioen geworden. En het gaat over de best of three. Was de eerste wedstrijd uh, was er afgelopen, uh, afgelopen week al verspeeld... Die eindigde na vier kwarten, om het zo maar te zeggen, in een gelijkspel 3-3. Waarvan ook weer in de laatste seconde Bloemendaal de zaak gelijk wist te trekken... door een, te benutten van een strafcorner. Dus en na, na zeggen, de shootouts, kwamen ze dus als winnaar uit de bus. Nou, dat is dus de eerste wedstrijd in een play-off met maximaal drie wedstrijden. Vandaag is de tweede wedstrijd en die wordt in Bloemendaal verspeeld. Daar is in het eerste kwart nog ruim 12 minuten te gaan. De stand is momenteel nog steeds 0-0. Bloemendel pinocque uh, Mocht Pinocque vandaag winnen... ja, ze moeten eigenlijk wel winnen... dan volgt er morgen dus nog de derde wedstrijd... om het Nederlands kampioenschap... hoofdklasse Herenhockey... Wij kijken daar ook het komende uur naar, dus als er wordt gescoord of er zijn dingen te melden... zullen we u dat zeker niet uh, achterhouden. Maar natuurlijk ook om vier uur begint hij en dan is het uh, tijd voor de Formule 1 kwalificatie van Monaco. Dan wordt er ook uh, de Golf uh, Dutch Open uh, verspeeld. De enige Nederlander die uh, de kut heeft gehaald was, uh, was de Joost Luiten. Na nou, dag 1 stond hij bovenaan uh, met min een score van min 7. En gisteren eindigde hij op een 22e plaats, 23e plaats, even uit mijn hoofd. Want dat ging uh, iets minder. En ik vind hem nu terug op plaats 58. Als je weet dat de kut ligt bij 60 spelers... dan uh, is hij vandaag dus beren slecht aan het spelen. Heel slecht. En wellicht dat, uh, dat hij later in het interview na afloop uh, via Ziggo, vanuit, vanaf Ziggo Sport te kennis zal geven wat er aan de hand is. Het is op zich geen moeilijke baan, maar ja, als het gaat waaien... dan wordt het toch wel... want hij wordt in Kromvoort en dat is in Noord-Brabant verspeeld. Het is een vrij open baan, dus als het wind stil is... is het een vrij makkelijke baan. Maar de wind kan verraderlijk zijn... en wellicht dat de wind een rol heeft gespeeld... bij de score van... Joost Luiten op dag drie. Dat noemen ze dan moving day. Nou, hij moved wel, maar wel de verkeerde kant op. Maar goed, uh, wij ook dat houden voor u in de gaten. En de hoofdboot in het derde uur wordt natuurlijk... de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco. Nou, volgens mij krijgen we het weer druk het uh, volgende uur. Uh, Albezani, uiteraard heel veel uh, sports. En ook uh, de hockeywedstrijd inderdaad in uh, Bloemendaal tegen Pino Die houden we ja. voor je in de gaten, ja. Bloemendaal zit in, in, immers in onze regio, uh, albert -Jan. Dus uh, die gaan we zeker ook in het de derde uur uh, blijven volgen. Blijf jij ons uh, ook volgen? Dat kan onder meer op uh, Facebook. En uiteraard ook uh, via de CFM-app. Of de website www.zfmsandvoort.nl Vind je alle informatie over de lokale radio. We zijn er al uh, 31 jaar in Zandvoort. In